Gert Gluk met het NOS Journaal. Een transporten A2 in Limburg een cassette met geld verloren. Automobilisten stopten midden op de snelweg om het geld op te rapen. Volgens de politie ging de deur van de transportwagen zo'n 12 kilometer voor Maastricht opeens open. De cassette viel uit de wagen en barstte open. Onbekend is hoeveel geld erin zat. Volgens een ooggetuige lag de weg bezaaid met bankbiljetten van 50 euro. Automobilisten hadden zeker een half uur de tijd om geld te verzamelen.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 Architecten hebben minder werk en de verkoop van bestaande en nieuwe woningen trekt nog niet aan. Op een snelweg in de buurt van Rotterdam is vanochtend waarschijnlijk opnieuw een auto beschoten. Op de A29 in de Heineoordtunnel sneuvelde een zijruit van een personenauto. Er is niemand gewond geraakt. Gisterochtend was er op dezelfde snelweg een vergelijkbaar incident. Sinds begin deze maand zijn al tientallen auto's in de regio Rotterdam beschoten.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 Toen nam ik hem over en toen wist ik dat er de gemeente het vergunningbeleid had aangepast. En dat je iedere avond je kar moet me meenemen. Dus het uh, beleid is zo, s'avonds naar tien uur tot morgen zes uur moet je kraan eigenlijk weg van de boervaart. Oké. Okay. Uh, hoop gedoe, rondrijden, op uh, een andere werkplek zoeken. Dus je zit met dubbele kosten en uh, je kraan meenemen. Maar ja, het, dat was het beleid en uh, dat is nog steeds het beleid en voorlopig zal het niet veranderen.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 en uh, positie voor karphouders. Dus jij zag maar, er dan naar uit dat hij eindelijk klaar was? Ja, dat zag <laughs> er dan uit. Het was heel spannend. Eerst zou hij geleverd worden en toen werd hij uh, gelukkig op de dag van de Nieuwe Haring in 2009. kwam hij gelukkig bij oh, de Nieuwe Kram.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 dus, uh, en nu verkopen we een heel klein snackhoekje. Uh, ik ben geen uh, cafetaria met een berenhap of uh, nasi schijven, barbieblokken. Dat soort nee. dingen heb ik niet. Ik heb gewoon een frikadel, croquette, kaas, vleveren, euro. En een uh, heel klein beperkt snackassortiment. Maar het voegt wel iets toe. En uh, met deze grotere kraan, iets bredere uitstalling, meer, meer mogelijkheden.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 ik ben met die, die strippenkaarten begonnen. Ja. En toen ben ik, heb ik een adresbestandje opgebouwd. En toen ben ik in 2004 ermee ja. begonnen. Uh, ik organiseer een haringproeverij. Dus ja, iedere... Aha.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 Dan de kwaliteit. Dus dan zet ik vier verschillende soorten haringen neer. Ja. A, B, C, D. Achter, oh, iedere, okay. achter iedere tafel oh, yeah. daar staat iemand anders een personeelslid van me. Ja. Staat iemand te snijden. Okay. Vorig jaar zijn er 1400 haringen doorheen gegaan. De Zo. mensen die een haringstrekkenkaart hebben. <lacht> die krijgen een gratis uitnodiging. Die haringen ja. ze die dag niet te betalen. Ze mm -hmm. krijgen een, bij binnenkomst krijgen ze een, een stembujet En dan moeten ze aangeven welke haring ze het lekkerste vinden. En hun mening omschrijven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 ...voor Die mensen iets terug doen. En dan vind ik hebben we het met z'n allen graag te veroveren, ons beste ja. mannen, vrouwen en allemaal, om zo een groot feestje neer te zetten. Nog, ik heb geen ja. slager, kaasboer of andere pisboer <laughs> die dit doet. Nee, maar het is niet. Haringproefrij is Je kan koekelen wat je wil, Een haringproefrij bestaat in het hele land niet. We hebben het Kaasproefrij bestaat, maar een haringproefrij is echt er niet. De ja. enige die het doet is de algemeen dagblad. Maar dat is verschillende visboeren. Maar geen één visboer die zegt: verschillende soorten neer. Maar als jij nu een haringje vanmiddag haalt. Bij mijn kraam of bij voor aan de kraam. Of op het pleintje in het dorp. Iedere haringboer heeft een andere haring. De een is wat harder, de ander is wat zachter. De ander is wat milder, de ander is wat zouter. Ligt eraan. Waar ze zijn. Hoe lang heeft het geduurd voordat ze verwerkt zijn. Hoeveel pekel is er in het gegaan? Dus daar is heel veel...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 the shame The sun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 Uh, een bepaalde winstmars zit er vast vastzit, ik zie een visgotel is een reclamesding wat mensen ja. op tafel zitten. Ook waar heb je die schaal gedaan? Bij de CBWin. Ja. Prima, er zitten tien mensen hmm. op zo'n feestje, reclame voor mij. Ja, geweldig. Ja, ja, zo, ja de, daar gaat ik met een visgotel En dan komen ze ik, ook nog even zo'n visje halen ja, natuurlijk. Ja, een als in de krant <laughs> ja. kost me geld. Ja.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 ja. Nou, bedankt voor het Goed, interview. Heel erg geweldig. Gesprek, dankjewel. <laughs> Alvast beste. Dankjewel. Mijn EN Himmel schwarz und regnen voll Can't stop.